Ik knijp de was elke maandag, zolang mijn veerkracht het houdt. Ik ben gemaakt om te dienen, in warmte en wind, en als het te koud is en regenachtig, dan verweer ik snel en hang ik aan de lijn met kippenvuil.